Zahira is een hele mooie dame uh, van 21 en uh, zij is afkomstig van Tsjetsjenië. En zij woont in Hasselt en ik heb haar leren kennen via Randa, een Marokkaanse uh, vriendin of iemand die bij mij in de buurt woont. En het bleek eigenlijk dat zij heel veel schilderstalent had. En ik zei, wauw, uh, jij kunt nogal mooi schetsen. En ze is dus meegegaan met Yusuf met Refugee Art, gaan vrijwilligen in, in Houthaal, in het asielcentrum. En toen heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken en zei, Zaira, doe je mee met die eigenwijze artiesten, want de oudste persoon is 78 en jij bent 21. Ik zou het kei tof vinden als je meedoet. En ze wou dat wel, maar ze wou dat alleen als haar groepje van de Academie van Hasselt ook meedeed. Dus Zaira is eigenlijk deel van die 16 artiesten die in de Zwarte Kamer, dankzij Ria Baans, uh, meedoen aan de expo. En haar zelfportret is heel mooi. Ze hebben wat grijze tinten en, en ze heeft er mooi aan gewerkt en ik ben echt fier dat ze meedoet. Nu, uh, wie ze is en, en ze maakt ook prachtige tekeningen en schetsen van het, van het geboortedorp, waar ze vandaan komt. Uh, ik kan heel mooie gesprekken met haar voeren, want als ze een Ticheni is, in is zegt ze van, dan zeggen de mensen, ja, maar jij bent niet van hier en als ze hier rondloopt en Hasselt en ze zegt bijvoorbeeld in Brussel, ik ben een Hasselaar, dan kijken ze haar aan, zeg je, maar dat kan niet, een echte Hasselaar zijt je niet. Dus ze is een vrouw met heel veel talent, heel veel artistieke uh, gaven, maar die zelf ook op zoek is van wie mag ik zijn. En, en binnen identiteit en vrouwelijkheid verdient ze echt wel een ereplaatsje en ik heb haar heel graag. Helaas heeft haar rijbewijs maar nog geen auto. En omdat ze geen auto heeft, komt ze niet op dit plekje, omdat er uh, vervoersarmoede is in Wellen en het platteland. Dus dat is de reden. Maar ik wil zeker Zahira aanprijzen. En als je nog tijd hebt om straks of morgen langs te komen of komende week, dan kun je haar zelfportret bewonderen in de zwarte ruimte in het poortgebouw. Tot gauw keuklee, keer kunt u maar z'n hart,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 I'm a rose, a a rose. I'm a